Said you would always stay It wasn't me who changed Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Dit is Ondertuif Nederwit Wit met het NOS Journaal. De conservatieven hebben volgens de exit polls de parlementsverkiezingen in Groot-Brittannië gewonnen. Maar ze krijgen niet de 326 zetels die nodig zijn voor de absolute meerderheid. De Tories van David Cameron zouden blijven steken op 307. De Labour-partij van premier Brown zakt in de exit polls naar 255 zetels. En de Liberaal-Democraten van Nick Clegg komen uit op 59. En dat is drie zetels minder dan ze nu hebben. Met deze uitslag moeten de conservatieven een minderheidsregering vormen of een coalitie sluiten. De officiële uitslagen van de Britse verkiezingen komen in de loop van de nacht. Het Griekse parlement heeft ingestemd met een bezuinigingspakket van 30 miljard euro. Dat was een van de voorwaarden van het IMF en de Eurolanden voor een lening van 110 miljard euro. De Amerikaanse beurs sloot flink lager door bezorgdheid over Griekenland. Een uur voor sluitingstijd stond de Dow Jones op een verlies van zo'n 9 procent. Uiteindelijk sloot de index 3,2 procent lager. In Afghanistan zijn twee Nederlandse militairen gewond geraakt. Hoe ze precies aan toe zijn en onder welke omstandigheden ze gewond zijn geraakt... heeft de Defensie niet bekendgemaakt. Ze worden naar Nederland vervoerd voor medische zorg. De militairen deden mee aan een operatie om Taliban-strijders op te sporen en te arresteren. Op IJsland is de vroegere topman van de Kauptingbank gearresteerd. De bankier wordt verdacht van valsheid in geschriften... en overtreding van wetten op de handel in aandelen... De bank kwam eind 2008 net als I7-Landsbanki in problemen door mismanagement dat mede leidde tot de kredietcrisis. Ajax heeft voor de achttiende keer de Nederlandse beker gewonnen. In de Kuip in Rotterdam wonnen de Amsterdammers met 4-1 van Feyenoord dankzij twee doelpunten van de Jong en twee van Suarez. Thomasson scoorde voor Feyenoord. Thuis in de Arena had Ajax al met 2-0 gewonnen. Op dit moment worden de Ajaxiden gehuldigd in de Arena. Dan het weer. Vannacht in het hele land regen. De temperatuur daalt tot 4 graden. In Limburg mogelijk natte sneeuw. Morgen overdag eerst nog regenachtig. Later op de dag in het zuiden en oosten droog. Het wordt 9 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010. Al 20 jaar. Live. ZZFM. En nu de nacht.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 I just can't sleep alone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 Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi... Che idea! vale idea, vedi che lei non ci sta? Che idea! Ma vale idea, maliziosa ma saprà tenere a un super un superbullo, fa come te! E poi che ha vestiti speciale, che in un altro no, non c'è? Che idea! vale idea! Senza avere mai le cose che pretendi e scusa in fondo scusa tu che dai? È venuta una pensata nella tana lo portata. Ho dato un'aranciata, lei si è una risata, a mio whisky si è aggrappata, i cinque litri sono scolata, mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardatolo, guardato, l'ho bloccata, carezzata sul visino su rifata, ma sembrava una patata, l'ho chiamata, l'ho frullata, e ne ho fatto una frittata. Oh yeah. Si dice così, no? E poi. Geen idee, quale idea, non niet che je non ci sta, Dat idea, een idea, bent, dat je idee bent, idee bent, dat je een je een idee bent, een idee bent, dat je een idee je een idee bent, dat je een een idee bent, dat je idee bent,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 A girl. Someone the gun Punt 9. Zie Dat is een must